Goedemiddag, ik ben Jeroen Gorthorst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet komt vanavond waarschijnlijk met een flinke lijst maatregelen. Zo moeten horecazaken om 10 uur s'avonds dicht zijn. Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat gelden dat je er alleen nog naartoe mag als het echt noodzakelijk is. En voor voetbalsupporters is het na een paar wedstrijden ook uit met de pret. Zij mogen voorlopig niet meer op de tribune zitten. Het staat allemaal op een lange lijst met maatregelen van het kabinet. Verslaggever Albert Bos in Den Haag. Eigenlijk kun je één ding wel concluderen forse maatregelen die nu genomen worden voor drie weken lang... ...in de hoop natuurlijk dat coronavirus een halt toe te roepen. Ja, en zo niet, dan uh, zijn we nog verder van huis... ...en zullen er natuurlijk ook zwaardere maatregelen komen. Vanavond om zeven uur is de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Ander nieuws, Jos B. ontkent dat hij Nicky Verstappen heeft misbruikt en vermoord. In de rechtszaal zegt de verdachte dat hij Nicky Verstappen heeft zien liggen... ...hem heeft aangeraakt, maar is weggefietst toen hij doorhad dat het jongetje dood was. Maar de familie gelooft niks van zijn verhaal zegt hun woordvoerder Peter R. de Vries. Hoe verklaart dat dan dat zijn DNA op de binnenkant van de onderbroek terecht is gekomen? En is dit de reactie van een man die een, een ervaren en geoefend leider bij de scouting was? Dat als hij een dood kind vindt, dat hij er dan als een haas van doorgaat en niets doet? Op het lichaam van Nicky Verstappen is het DNA van Jos B. gevonden. Daarvoor zat de zaak jarenlang vast. Gekantelde vrachtwagens, botsingen en zachte banden. Vrachtwagens zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken. Vorig jaar bijna 8000 keer. De reden? Het ging economisch best goed. En dus reden er simpelweg meer vrachtwagens op de weg. Ook kwamen door het warme weer vaker vrachtwagens met pech langs de kant te staan. Het weer nog. Vanavond valt op veel plekken een buitje. En het koelt vannacht nauwelijks af tot een graad of 13. Morgen klaart het op en is het wat droger dan vandaag met af en toe zon. Behalve in het oosten. Het wordt 15 tot 19 graden.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 Zelf! van het hele laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Deze bewolker zaterdagmiddag in Zandvoort. We zitten net, uh, ja, we hebben de zomer net gehad waar we eigenlijk zit En we zitten alweer in de herfst en dat merk je ook wel een klein beetje aan het weer ook. Gelukkig gaan we het uh, nou, op dit moment nog wel eventjes uh, droog. Ondertussen krijg ik een stapel A4'tjes van Albert-Jan. Dat betekent dat ik het gedicht van de dag mag uitkiezen. Albert-Jan, is dat zo? Dat klopt. Ja, laat je dat echt aan mij over. Laat ik aan jou al. Nou, helemaal goed. Dan ga je zometeen om uh, kwart voor vijf horen. Maar we hebben nog veel meer natuurlijk. Ja, zeker. Want over een tweetantplaat gaan we eerst weer schakelen met uh, Jan van der Leden. Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd Purmerstein SV Zandvoort.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 Uh, rijdt daar de Formule 1 over vier weken. <laughs> wie bieten <wie, tossimus> wie, wie, meer? Vijf weken zie ik in één keer, En nou, ja. <tossimus> nou, jou heb je ook niks, wellicht liggen weer naar het circuit. <middelen> <tossimus> nee, uh, terug naar het WK voor dames. Dat was nog even spannend, want op 40 uh, kilometer voor de finish... Uh, sprintte Anna van Brechten weg uit een kopgroep van vijf dames. En Van Fleuten, u weet het, de ge gebroken pols in, in het uh, gips. Die, die rijdt nu achteraan de kopgroep van de, de achtervolgers van vier, Maar die wordt zo meteen ingelopen door het peloton. Uh, de voorsprong uh, die Van Bregge heeft is momenteel uh, iets meer dan een minuut. Maar met nog uh, even kijken met nog uh, 29 kilometer te gaan. Dus... Het wordt één lange sprint voor Van Breggen om dat uh, vol te houden. Spanning alom daar in Italië tijdens het WK, dames. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En ik ga een mooie gedicht uitkiezen voor zometeen om kwart voor vijf. En hier is Suzanne Freek en Snelle de nieuwzinger op de overkant. Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet, niet zo heel ver is niets te beleven, maar dat is prima voor jouw leven. één koe in één keer. Het is iets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam niet de plein. Wil nergens liever zijn te stil.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 Iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Stil hier aan de overkant. Geen discotheken te bekennen, maar het was niet ongezellig. Stil hier aan de overkant. Is de hartelijke groet in de kwestie waar ze zeggen dat, dat het stil is aan de overkant, maar ik kom. hier.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 Dat ze vroeg aan alle supporters om alsjeblieft naar het veld te komen. Om een thuisploeg aan te moedigen. Want ze zouden het hard nodig hebben tegen SV Sanvoort. Is het daar druk? Nee, nee, nee. Absoluut niet. Nou, daar heeft het ook helemaal niks geholpen, hè, die oproep. Nee, zeker niet geholpen. Het is, goed. Het is, uh, het is een redelijk, laten we zeggen, het normale aantal mensen. Ik denk uh, 200 als ik de doden weggaat. Maar meer ook niet. Oké, okay, nou ja, die zien in ieder geval uh, op dit moment de tweede helft. Ja. Hoe gaat het daar? Uh, het gaat redelijk goed. Ik zal wel zien dat uh, de op, uh, aanvallender is begonnen als dat zij in de hele helft gespeeld hebben. Maar wij hadden net wel een grote adelaar. Uh, Milan, Perk Belenkamp is juist, passeert uit met een hamstring uh, bestuur. Dus dat kan ook nog wel een paar weken bieden. En dat mm. is wel jammer. Luc is voor hem in de plek, in de plaats gekomen. Bestuur, maakt het maakt er niet uit, want ze zijn nagenoeg uh, tellende. Allebei donker haar, even groot. Maar ik denk door de ervaring van Milan dat je dat nog gaat missen. Op dit moment ligt alles stil hoor, trouwens, want dit was in het van Ortman Tattoo. En ja, ze staan hier overal een beetje te discussiëren en de, de zorgen komen van de veld af.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 FM Race Radio Pit Report en dat was de single van Frank Stallone en Far From Over. Het is tijd voor de Pit Report, Albert-Jan. Dat klopt. Dat klopt. Ja. <laughs> Ik overval je toch niet, hè, nu? Ja, ja, ja, ja Dat is, ja, is gelukt. Een beetje, een beetje, een beetje wel. Oké. Okay. Nou, in ieder geval hebben we net een hele spannende kwalificatie gehad en uh, mm. volgens mij heb jij de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 Eh, kijken we nog even naar eh, de uitslag eh, van de kwalificatie van de Formule 1... die zojuist verreden is. Zoals gezegd, eh, Lewis Hamilton weet je erop op vol. Maar Max Verstappen weet nou eh, voor het eerst eigenlijk een wicht te drijven... tussen Valtteri Bottas en, eh, en Lewis Hamilton... door op een tweede plek eh, te eindigen. Ik vind eh, hem mooi. En als je dan kijkt naar die tijden... Eh, eh, Hamilton rijdt 1.31.304...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 Deel, uh, gevolgd door Valtteri Bottas met 135 punten. En op een derde plek Max Verstappen. Zoals gezegd, Louis Hamilton kan dit weekend als hij wint... de, de, de totaal van, uh, van overwinningen e, uh, gelijk te komen... met uh, niemand minder dan Michael Schumacher. Dus hij zal niks nalaten om ook deze race naar zich toe te trekken. In ieder geval Max vanaf een tweede plek. En uh, ik ben erg benieuwd naar die start. Morgen, zoals gezegd, om tien over één...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 En dan hebben we nog een 1, 2, 3, 4, 5 races te gaan. Met de, de laatste race op 13 december in Abu Dhabi. Op het bekende uh, circuit van Jas Marina. Zo vlak voor de kerst. Uh, Zo over het jaar de kerst. Ja. Ongelooflijk, hè? Dat, dit hebben we nog nooit gehad, volgens mij, zoiets. Nee, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Oké, okay, nou ook een bijzonder jaar natuurlijk vanwege de corona. Een heel uh, nieuw schema. Heel later gestart ook de Formule 1, ook daar geldt dat voor. Ja, nog even over die top 10 van die kwalificatie vanmorgen. Wat wel heel opvallend is, is Albon natuurlijk op de tiende plek. En dan heb je Pierre Gasly op P9. Ja. En die rijdt in de, de goedkope versie van de Red Bull. Althans de Red Bull van verleden jaar, zoals Max Verstappen dat noemde. Ja, klopt. Nee, en dan nee, toch voor nee, hem.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 What? De nummers uh, live hoort. Zo deze opname uit 26 juni 2010. Toen trad Shaka Khan samen met het Metropool Orkest op Ivredeburg in Utrecht. Vanwege van uh, Max die ze uitgenodigd uh, had uh, naar, uh, om naar uh, Utrecht toe te komen. En uh, wij draaiden de eerste twee platen die ze toen de tijd deed. I feel for you and ain't nobody. Daarmee is het even al half vijf uh, geworden. De poesjes zitten alweer op je te wachten, Albert Jan.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 Dat we hem eigenlijk nooit binnenzien. We zoeken voor hem een plek waar hij lekker zijn gang kan gaan. En, en waar hij de mensen, als hij dat wil, eventueel kan opzoeken. Hij zal een goede muizenvanger zijn, maar een echte knuffelkater zal het waarschijnlijk nooit worden. En waar verblijven Jasmin en Jip? Jip en J Jasmine verblijven in het dierenthuis Kermerland.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 Pieces, brother. It's a drag, it's a boy It's sweet it's such a pity We've been looking at the ball, Not looking at the sun What do you mean? You see, one crowded Polluted thinking town Get tired You're talking to a tourist whose every move's Among the purists I get my kids Above the waistline Sunshine One back up Makes the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 Een heerlijke single uit de jaren 80. Dat was Murray Head en One Night in Bangkok. Ja, we gaan nog één keer schakelen met Jan van der Leden daarin Purmerinsk. Wat er is wel een en ander gebeurd daar op het veld. Uh, Jan, vertel. Absoluut erop. Het, uh, het is wat heftiger allemaal. Er kwam echt wat, nog, nog uh, goede aanvallen op twee kanten. En Jesse komt erin. Salim die heeft een solo, schitterend. En die speelt Jesse vrij en die scoort 1-0. Dat was heerlijk. Maar oh ja, toen kwam het volgende moment. Er komt de scrimmage bij ons voor het doel.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 Bij de uit van zijn zei zeggen van laten we maar uh, eentje voorin en de rest verdedigen. achter de bal, want uh, we moeten overleven. Dus dat uh... En ik spreek Abrie met aan, hij zegt nou we blijven gewoon lekker rustig voetballen. We gaan niet corseren, we gaan niet uh, rond zijn die punten ook wel redelijk heilig. <tus>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 Nou ja, dat kan nog eventjes spannend worden... daar zo aan het eind van deze wedstrijd. Nog even één andere vraag. We horen heel veel ellendige berichten over corona en dergelijke. En we zijn bang dat er toch weer meer maatregelen gaan plaatsvinden. Nou, zijn we weer lekker aan het voetballen... en mensen mogen ook weer komen kijken naar de wedstrijden.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 wel in de open lucht. En... Oké, okay, nou het blijft spannend. Mocht er nog gescoord worden, horen we het graag van je. Jan, dankjewel in ieder geval ja, voor je bijdrage. Graag, graag, het graag daarop. Oké, okay, groetjes. Ja, Oh, inside your soul wanna i see an exhibition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 get up. Schud ik mijn kop, maar toch ik ben tevreden met alles waar ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken. Ik heb even gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf weg. Alleen! van André Hazes en bloedspeen en tranen. Ja, we gaan het nog even hebben over het wielrennen daar in ja. Italië. Want Anne van der die is lekker bezig daar op de baan. Ja, ik zei in het vorige verslag, dat ze 40 kilometer voor, voor de finish... daar rond het circuit van Imola wegsprinter. Van Vleuten ging nog even daar achteraan. Maar liet het op een gegeven moment ook voor wat het was... waardoor Van der Breggen...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 Zo meteen eh uh, hè? Toch? Ja, zeker. Some things, doe, doe. Bed, really you, things you swear and curse. When you're chewing on last gristle. That grumble give a whistle. And help things turn out voor de best. Aye.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 Forget about your seat Give the audience a grin Enjoy it, it's your last But chance And yeah So always look on the bra